Kort ervoor was er ook een aardbeving voor de kust van de Amerikaanse staat Oregon. Die had een kracht van 5,9. En daarna was er nog een kleinere aardbeving voor de kust van Californië. Er zouden geen slachtoffers zijn. In Florida is de burgerwacht George Zimmerman aangehouden... voor de dood van de ongewapende zwarte tiener Traven Martin. De aanklacht is doodslag. Veel Amerikanen noemden het een racistische moord...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 Door een omstreden wet in Florida is het onmogelijk iemand te vervolgen als hij zich beroept op zelfverdediging. Meer dan 2 miljoen Amerikanen tekenen een petitie waarin de staat Florida werd opgeroepen de wet te veranderen. In Marokko is een Amerikaanse legertoestel neergestort. En daarbij zijn twee militairen omgekomen en twee andere militairen gewond geraakt. De MV-22 Osprey was vertrokken van een vliegdekschip voor een training met het Marokkaanse leger. Door nog onbekende oorzaak stort het toestel ten zuidwesten van de havenstad Agadir neer. Het toestel is een vliegtuig en helikopter in één. Het toestel heeft helikopterwieken helikopter Wieke en kan daardoor recht opstijgen, maar het vliegt als een vliegtuig. Het Amerikaanse leger heeft een onderzoek naar het ongeluk ingesteld. Het weer wisselend bewolkt en een kleine kans op een bui bij 4 graden. Overdag eerst zonnig, daarna weer enkele buien. Het wordt dan 12 graden. Dat was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. VARA. De nacht klinkt anders. Met Roel Koeners. summer night, the clouds were like an alabaster palace rising to a snowy Your lips were closed Maar ze is nooit geven naar de First Lady of Jazz. Hoorde je met een nummer uit een LP uit 1957. De LP Someone in Love en daarvan Midnight Sun. En de naam van de First Lady of Jazz natuurlijk Ella Fitzgerald goedenacht allemaal, dit wordt tot zes uur morgenochtend. De nacht klinkt anders met uh, hier en vooral weer uh, eigen opnamen. Die komen uit het uh, Giel-archief, het ochtendprogramma op 3FM. Zo hebben we bijvoorbeeld komend uur uh, Jason Mraz. Die was uh, vorige week woensdagochtend te gast bij het programma van Giel. En verder dit uur ook uh, een gedeelte uitsprekers met koppen van afgelopen zaterdag... De volgende man die ik het horen, die heeft afgelopen dagen in Nederland opgetreden. Drie optredens had hij. Oh, there's about two cats. They're them down by a river in the swamp. They're sitting down on a log. One of them is kind of a big fella. Another one is a, a little bit smaller. He's got a long, bill cap. And they're sitting there pondering on what they're going to do for the night. And anything the big guy says, huh? the little guy's far, because he digs. And he's cool. So it's cool. Roosevelt en Aralee. En dan gaat het hier om Tonnetje White. Voor 69, Roosevelt en Aralee. The river was dark and muddy. And the moon was on the rise. And all of the creatures in the small land. Had woke up to feed for the night. Say yeah. Masken, hé, hé, I said let's forget about the buffo glitches And go out and steal us some chickens No rose vessel like isn't it now Yeah <laughs> Yeah Sure so it tastes good Yes a hood I love my chicken Oh, the river was dark and muddy. We praten over een stelletje, een katten, twee katten zijn het dan wel. Roosevelt en Lee really. van Tony Joe White die Afgelopen maandag een optreden gaf van Paradiso. Dinsdag was hij in de boerderij in Zoetermeer. En afgelopen avond in Hengelo in de Metropool. En je hoorde van hem uit 1969, Roosevelt en Irelie. Really. Deze dames komen uit Zweden. Johanna en Clara Söderberg... Dat zijn zusjes Johanna en Clara Söderberg. Ze komen uit Zweden en ze opereren onder naam first aid kit. En first aid kit, je hoorde de meisjes met het liedje dat de titel heeft Loom. maakte in 1981 een LP onder de titel Simmeron. Overigens gezegd, uh, <laughs> die heeft hij niet gemaakt. Maar die, dat album dat werd gecreëerd op de plank lagen Een aantal opnamen waren, uh, ja, waren afgevallen bij eerdere uh, opnamesessies. En op een gegeven moment hadden ze zoiets bij de platenmaatschappij. Nou, dit is eigenlijk best wel... Uh, uh, fatsoenlijk materiaal. Laten we daar van dat restmateriaal een LP van gaan maken. Nou, dat album werd dus Simmer uh, met daarop dat liedje Born to Run. En op dat album ook een ander nummer van Bruce Springsteen, The Price You Pay. Maar ja, heb ik het over Born to Run, dan kan je het natuurlijk niet nalaten <laughs> om die Born to Run van The Boss nog eens keer te laten horen. at night we ride to mansions of glory and suicide machines sprung from cages on Hij is 37 jaar oud, maar het was wel zijn een doorbraak. Born to Run, de titel van de LP die in 1975 verscheen, 25 augustus 1975 om precies te zijn. En uh, dat liedje, dat Born to Run, dat was weer geïnspireerd op een oud succes van de Animals uit de jaren 60, We Gotta Get Out of This Place. Heeft Springs Springsteen laatst verteld op een uh, symposium in de Verenigde Staten. En dit is ook heel mooi. Dus heel leuk. Het is van een Amerikaanse zangeres die. Uh, Eigenlijk uit Rusland komt haar naam Regina Specter, de titel van haar song Don't Leave Me Down on Bowery they lose their ball eyes and their lip mouths in the night and stumble through the street they say sir to you gotta light and if you do then you're my friend and if you don't then you're my foe and if you are a deity of any sort then please don't go no Ik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 En dat hoge toontje wat je hoort, dat uh, komt door een speciaal instrument. Uh, dat instrument dat heet namelijk uh, de, de Golven van Martenot. En uh, Het is namelijk maar Maurice Marteneau die dat apparaat ontwikkeld heeft in 1928. En ruim 30 jaar later, in 1959, toen, werd, uh, toen werden die uh, golven van Marteneau weer gebruikt voor de opname van Nemikitipa. En Je hoorde de versie van Jacques Brel natuurlijk brel die dat trouwens ook in het Nederlands heeft opgenomen... begin jaren 60 en dan onder de titel Laat Me Niet Alleen. En daarvoor hoorde je dan Don't Leave Me, nummikietepa. En dat is dan een spiksplinternieuwe plaats... nog niet uit in Nederland, van uh, Regina Specter. Van deze dame van Russische afkomst... maar ze emigreerde met haar ouders al uh, vroeg naar Amerika. Dat kon dan kennelijk op een gegeven moment. Uh, en in de Verenigde Staten... Uh, heeft ze studies gedaan, conservatorium, opleidingen en zo... en ze is gaan zingen en ze heeft al een paar fantastische albums gemaakt. Dit is dan het nieuwste wat ze gemaakt heeft. What we saw from the cheap seats, wat binnenkort gaat uitkomen... en de single daarvan is op dit moment Don't Leave Me. Regina Spector zal ook een paar optredens geven in de komende zomer hier in Europa. En de meest belangrijke optreden dat zal plaatsvinden op de velden van Rock Werchter... En het optreden wat je nu hoort, dat vond vorige week plaats bij Gil, Jason Moraes. Ik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 een nieuwe album uitgekomen van Jason Reiss... onder de titel Love is a Four Letter Word En dit staat er ook op. Dit uh, van Jason Reiss onder de titel I Won't Give Up. Maar de versie zoals hij uh, zojuist hier op Radio 1 bij de Vara klonk... in de nacht klinkt anders. Uh, dat was de opname die vorige week woensdagochtend uh, werd gemaakt... in de studios van 3FM. van Jason Reiss was de gast bij het ochtendprogramma van Giel. Dit wordt Toto en Toto komt naar Nederland toe. 25 augustus zal allemaal plaatsvinden. Want dan is er een pingpopclassic. Met Toto dus. Sky to myself But I wasn't alone Had the pain of my lifetime van Steve Lukather, de zang van David Page. En de was van Mike Porcaro en niet de drums van Jeff Porcaro... want die was al niet meer onder ons toen dit werd opgenomen... Is namelijk uit 1995 en Jeff Buckley die overleed in 1992. Je hoorde zijn opvolger namelijk Simon Phillips achter de drums. En in 1995 werd dat album uitgebracht. Temboe, Toto met I Will Remember. En van Toto werd afgelopen week bekend dat zij uh, de headliner gaan worden op Pinkpop Classic, het festival dat uh, 25 augustus plaats zal vinden op het Landgraaf, om zelfs de trein waar ook uh, het gewone Pinkpop plaatsvindt uh, met de Pink. Ze kunnen de, de bühne gewoon laten staan en de tentjes en zo. En verder werden er nog een paar andere namen genoemd, daar waar het gaat om Pinkpop Classic. Masada, de Molukse band, die zal het festival openen. En verder zijn er optredens van Saga en, Bink, en Big Country. En van Fischer Zie was ook al bekend dat ze naar Landgraaf zouden komen. Er zijn nog twee namen in de pen die Jan Smeet binnenkort bekend zal maken zodat we over een paar weken weten welke oudgedienden. Want dat zijn toch allemaal welke popveteranen er komen naar Pinkpop Classic. Ik neem je mee naar afgelopen zaterdag. Paas Zaterdag Radio 2. Speakers met koppen. Hier is het eerste cabaretfragment. They were not amused. Oh no, they were not amused at all. Rutte en de rest van de regering reageerden woedend op een bericht in De Volkskrant... dat Geert Wilders het vertrek van Gert Leers zou eisen. Volgens de artikel dreigt de Geert uit de te stappen als Gert Leers minister zou blijven. maar... Rijksvoordelingsdienst liet via Twitter weten dat dit onzin is. Om een en ander te verklaren is naast me aangeschoven... iemand van de Rijksvoordelingsdienst. dat is Richard Krijgsman. Goedemiddag. Laat ik gelijk bij de deur in huis vallen. Is er nieuws? Er is uh, heel groot nieuws. Dat is mooi. Kom maar op. Wat voor nieuws heeft u? Nou, ondanks uh, de recessie is er besloten dat er dit jaar... Ja? Tienduizend extra oranje tompoezen worden geproduceerd. Dat is goed nieuws, maar ik refereerde meer aan de onderhandelingen in het katshuis. Ja, daar kan ik niks over zeggen. Meneer Krijsman, u bent hier naartoe gekomen. We hebben u uitgenodigd. U kreeg een fles wijn. We zijn live op de radio. U kunt er wel iets zeggen. Nou, uh, uh, één ding dan. Uh, de Nederlandse bijdrage aan de ontwikkelingshulp wordt verdubbeld. Dat is nieuws. Hoe, hoe weet u dat? Nou, ik heb dat uit een uh, zeer betrouwbare bron. En wie is dat? John Leerdam. Oké, okay, duidelijk. U gaat niks over de onderhandelingen zeggen. Nou, laten we het hebben over dat artikel in de Volkskrant. Nou, dat vind ik leuk dat het erover begint. Uh, want dat is precies het onderwerp waar ik ook niks over kan zeggen. Maar geef naartoe, de Volkskrant zuigst verhaal niet uit zijn duim. Die hebben topjournalisten in dienst. Geert Wilders is kwaad, maar Gert Leers geen asielzoekers meer wil uitzetten. Nou, oké, okay, één ding, één ding. Uh, Gert Leers, dat ga ik even duidelijk zeggen. Gert Leers wil dolgraag doorgaan met het uitzetten van asielzoekers. En mensen die anders beweren, die deugen niet. Oké. Okay. Ja goed, en nog, nou, okay, nog één dingetje, daar hou ik echt over op. Die burgemeester, die deugt ook niet. U bedoelt de burgemeester van Gieselanden, die weigert mee te werken aan de uitzending van die Afghaan? Ja, ja precies, ja. Die, die. Gerd Leers, die zet zich met heel zijn ziel in om zo'n asielzoeker het land uit te krijgen, werkt de burgemeester niet mee. Nou heb je dan geen greintje gevoel in je donder? Maar die Afghaan is schrijnend geval. Dat is een lieve man die woont samen met een zieke vrouw, kinderen, die woont in Gieselanden. Wat is daar dan mis met die man? Nou, iemand die voor zijn lol in Gieselanden blijft wonen, nou, daar is sowieso iets goed mis mee hoor. Gert Leers wil zo ze nodig zelfs de Marche C inzetten, lees ik. Ja, en precies. En in het kader van de bezuinigingen vind ik dat een heel verstandig plan van Leers. Hoezo? Nou, onze militairen zijn in Afghanistan Afghanen aan het bestrijden. Laat ze dat hier doen. We besparen miljoenen aan reiskosten. Ja. U heeft er eigenlijk behoorlijk wat over te zeggen, hè? Ja, zeker. Die man he, die is dag en nacht bezig met het opsporen van illegale. Dat is een levenswerk van hem. En dat vindt u goed? Meneer Jansen, die illegale, die horen je niet. Weet u wat die allemaal uitvreten? Ja. Tomaten plukken, asperges steken, bollenpellen. Nou, ja, nou dat gaat van kwaad wat erger voor. Ik weet gaan ze ook nog voor bejaarden zorgen of vuilnis opruimen. Maar meneer Krijsman, heeft u nog geen medelijden, geen, geen empathie? Ja, weet je wie ons medelijden verdient? Gert Leers. Weet u waar die man vandaan komt? Uit Limburg. Precies, ja. Die man is opgegroeid in een achtergesteld gebied. Ja, die man was daar zijn leven niet meer zeker. Die is vervolgd. Wist u dat? Ja, vanwege vakantiehuizen. Ja, hij heeft alles achtergelaten: zijn gezin, zijn huis, zijn principes. En hij is als arme vluchteling in Den Haag terechtgekomen. En hij sprak de taal niet, kende niemand. Maar hij dacht: ik ben niet de gast. Ik ga hem hier godverdomme bewijzen ook in dit fantastische land. En hij ontmoette Geert Wilders. Landgenoten. En die had een droom. Zoveel mogelijk niet-Westerse tonen het land uit flikkeren. En daar zet Geert zich nou, Gert, zich al een anderhalf jaar met heel zijn lijf voor in. Maar ja, als je in Nederland je kop boven het maaiveld uitsteekt, ja, dan wordt je verguist. Ja, en dan zal je zien, hè, zo gauw Gert ermee ophoudt. En geloof me, dat duurt niet lang meer. Want ik weet dat soort dingen, dan gaan we mis hoor. En dan zeggen we tegen elkaar, ja, weet je wie goed was? Gert Leers. Gert, motherfucking Leers. Maar dan is het te laat. Dus ik zeg, hak Rembrandt van zijn sokkel, gooi hem in een grote pan, smelt hem om tot de enige de grote echte kunstenaar die Nederland ooit heeft gehad, Gert Leers. Ja. Oké. Okay, um, had de Rijksvoerders nog iets anders te melden? Uh, ja, prinses Ariane is dinsdagjarig en ze heeft er hartstikke veel zin in. Dank u wel. die bonus-cd die een half jaar geleden uitkwam... toen uh, Some Girls opnieuw in roulatie kwam, de, de oude cd... of liever gezegd de oude LP van de Rolling Stones, maar dan op cd-formaat natuurlijk. En er zat een bonus-cd bij met nog niet eerder uitgebrachte tracks. En ik heb het al eerder gezegd, die, die tracks die op die bonus-cd staan... die zijn minstens goed als uh, dat wat op het uh, originele album staat... Waarbij je dan afvraagt waarom heeft dat zo lang op de plank blijven liggen... maar in ieder geval uh, beter laat uitgebracht dan nooit uitgebracht. Want uh, dit was een van die fraaie stukken uit 1978... die dan een half jaar geleden het licht hebben mogen zien. Don't be a stranger, de Stones, die eind deze maand weer de studio in gaan duiken. Ja, niet dat er een nieuwe plaat wordt gemaakt. Hoewel je weet natuurlijk nooit als er een uh, recorder mee loopt... Maar in ieder geval gaan ze de studio in om ideetjes op te doen. En die ideetjes die gaan ze dan weer opdoen omdat het de bedoeling is... om in de loop van volgend jaar 2013 toch een concert te geven... in het kader van uh, het feit dat de Rolling Stones 50 jaar bestaan. Het <lacht> is dus afwachten, we zullen zien. Want uiteindelijk hangt een en ander ook af van de gezondheid van Keith Richards. Shaka Khan was een paar weken geleden te gast... Bij een gebeurtenis, bij een happening waar een heleboel lesbische vrouwen aanwezig waren. Zij mogen het podium bestijgen. Ja, en als je dit op het repertoire opstaan, dan mag dit bij zo'n evenement niet ontbreken. Woman, dat zij dan zong op dat uh, festival. Dat heette de Duinen-festival uh, waar allemaal uh, lesbische vrouwen bij elkaar kwamen. En dit mocht natuurlijk niet ontbreken wat zij zong Chaka Khan met I'm Every Woman. Tot aan het nieuws. Kathleen Edwards. Heel vrij melodietje. Een schoon muziekje. Change the sheets.